Ieder mens met de rozenknop wordt in het hart getroffen door de elementaire stralingskracht van de Gnosis. Een grote verontrusting ontstaat er in hem. En nu gaan er van de Gnosis dienaren uit. Zij spreken van het licht. Zij getuigen daarvan. Ze willen echter uw verontrusting niet stillen, maar ze willen het richting geven. Dat is de signatuur. Het recht plaatsen van de betrokkenen. Op een pad. Want achter deze verontrusting staat heel het besef van uw vreemdelingschap, van uw hier niet thuis horen. Zou de verontrusting worden weggenomen, dan zou daarmee onmiddellijk de dynamische energie vernietigd zijn om op het pad van bevrijding voortgang te kunnen maken. Iemand die niet meer verontrust is, die accepteert, aanvaardt en genoegen neemt is daardoor het slachtoffer geworden van passiviteit. Maar als het ervaringsbewustzijn op een zeker moment geplaatst wordt voor beslissingen, dan zal de aard de kwaliteit van dat bewustzijn bepalen welke beslissing zal volgen. De beslissing staat reeds tevoren vast. U wordt geleid door de som van uw ervaringskwaliteiten in het bloed. De universele broederschap treft u met haar stralen, zij getuigt van u en jaagt u op tot de tweesprong. Vele malen bent u al teruggevoerd tot het punt van uitgang en eenmaal zult u doorbreken tot de hoogvlakte van het verlangen en de nieuwe morgenstond zien aanbreken.